Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe kunnen we Nederland beschermen tegen de zeespiegelstijging? Over die vraag moeten politiek na gaan denken... nu klimaatexperts in een nieuw rapport laten zien hoe hard de klimaatverandering gaat. Als we niks tegen CO2-uitstoot doen, kan de zeespiegel in het ergste geval twee meter stijgen. De waterschappers zijn er niet gerust op. Dit rapport leert ons dat klimaatverandering echt heel snel gaat. En dat we onze maatregelen die we nu al uitvoeren, dat we die moeten versnellen. En dat er meer maatregelen nodig zijn. Kortom, er is meer geld nodig en we hebben ruimte nodig voor water. We moeten water de ruimte geven. Niet alleen de zeespiegelstijging is een probleem volgens de waterschappen. We krijgen ook veel meer overstromingen, bosbranden en hittegolven. Na een plaspauze bij een tankstation langs de A6 bij Band is een jongetje aangereden door een vrachtwagen. Het kind liep terug naar de auto en werd toen geraakt. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem is. Alle Amerikaanse militairen worden verplicht om een coronavaccinatie te nemen. Nu is nog maar de helft van de 1,3 miljoen militairen gevaccineerd. Volgens het leger is vaccineren de enige manier om de militairen veilig hun werk te laten doen. En honderden vrijwilligers lopen langs de Noord-Hollandse kust om afval op te rapen. Ook het strand van Julianadorp is opgeruimd. Het meeste afval wat we vinden dat is, dat is vispluis. Dat zijn stukjes plastic die niet meer herkenbaar zijn. En natuurlijk de sigarettenpeuken. En de sigarettenpeuken is dit jaar het afvalitem wat we apart houden. We zitten nu al op ruim 10.000. ...snapt deze vrouw er helemaal niets van. Ik snap mensen niet. Uh, mensen die roken, die hebben een hele dag een pak sigaretten bij zich. En als die leeg is, is die in één keer zwaar om mee te nemen. In Julianadorp is er nu ruim 70 kilo aan plastic, sigarettenpeuken en ander afval opgeruimd. De komende dagen ruimen vrijwilligers de boel op in onder meer Zandvoort, Bloemendaal en Wijk aan Zee.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 dus een week of twee geleden hebben we hem mogen voor het eerst hier mogen draaien. Dus wat dat dan gaat, helemaal goed. Uh, we hebben ook weer even tijd om even met de muzikant van dienst te praten. Over, ja, ja, ja, met Casper. Met want uh, we hebben hem natuurlijk niet uh, voor niks uh, hier uitgenodigd. We moeten het ook even hebben. Nou ja, je hebt het al voor een deel ook over je muziek uh, al gehad. Ja. Maar um, ja... Um, heb je er uh, scholing uh, voor gedaan? Uh, ben je ook echt. Ja, ik, ben, uh, ik, ik, ben uh, ik heb Constantin als drummer, dus ja. in Amsterdam. Ja. Uh, op de popafdeling. Uh, als drummer. En daar heb ik uiteindelijk ook les gekregen in lyrics schrijven. En daar vond ik een beetje dat ik dat wel leuk vond. En ja. dat, het heel, dat het heel goed werkte. Uh, en daar een project uit laten ontstaan uh, waar ik ook deels mee ben afgestudeerd. En daaruit. Ga ik nu verder. Ja. Um, Nederlandstalig is het. Nederlandstalig, ja, ja, ja. Vind je dat makkelijker... om uh, in het Nederlands... Uh, ja, ik weet, je, je ik ma materiaal te, te laten horen? Zeker, want ik wilde eigenlijk... ik wilde iets beginnen waar ik... Uh, ik zat met een, met een break-up... Hm. Uh, en ik wilde schrijven over wat ik voelde... maar dan zo direct mogelijk. Hm. En zo eerlijk mogelijk dus alle dingen waar je met je verschaamd ook zeggen. Ja. En dat was dan in Nederlands veel makkelijker. Want als ik het Engels was, was er gewoon afstand in taal. Hm. Dus ik ben geen Engelsman, ik spreek niet. Nee, uh, daar...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 een, een break-up en ik was verliefd op een ander meisje. En daar voelde ik ja. me gewoon momenten heel erg kut. Ja. En liedjes, mensen zeggen vaak... God, wat is dat down allemaal, zeg ja. maar. Maar het zijn allemaal... Liedjes voor mij is een momentopname... van een, een piek in emotie vaak. Ja. Je voelt iets en dat...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 Juist zegt het niks, maar nee, mij zegt je. het alles. <laughs> ja. uh, Dame heeft uh, uh, eerder gouden plakken gewonnen op uh, andere Olympische Spelen. De laatste keer uh, bij de Balken was, er, uh, was het een uh, Nederlandse in dit jaar. Ja.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 Makes no sense This way it gets quiet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 Klinkt uh, Kasper natuurlijk heel erg bekend in de oren. Hè? Want ja, uh, wat ook, niks, ja. is, want niks is leuker is om, uh, om de mensen een beetje uh, teaser, te teasen. Ja. Ja. Dat doe jij ook hè? Met, uh, met bepaalde dingen. Ja, je plaatst af en toe een kort, dus een kort, ja. ja, van zoiets van: ik heb hier wat uh, en 10 seconden ja. en uh, that's it. En dan zitten al die fans. Ah, wat is Dat, ja. Ja, dat, dat, dat, dat idee. Dus uh, ja. dat doet uh, Penelope op je eigenlijk ook. En, uh, dat, uh, dat, uh, en ik heb Kurt netjes uh, gevraagd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 I get numb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 En totdat het uiteindelijk uh, strangel is geworden. Dus ja, dat was echt een gezamenlijke uh, joint, uh, joint venture. Ja. Uh, er zit ook een hele mooie bijpassende clip uh, bij. Hè? Want, uh, er zit ook, uh, hoe noem je dat? Metaforische elementen in, uh, in de clip uh, die jullie daarvoor hebben uitgebracht. Ja, dat was super leuk om te maken. We ja. hebben uh, gelachen. Ja, uh, ja, zijn jullie van die geboren acteurs of niet?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 Stenen zijn het neuzes, wat je zegt, terwijl we lopen in het bos Denkend over keuzes, laten we ons niet los Praten over wanhoop, terwijl we kijken naar een De Dood is mooi, de dood is groot Denk door, wordt het fijn, als we zelf het oude zijn Gaan we blij zijn, gaat de tijd zijn voor alles wat we willen voor niks zijn koor alles zijn goed het allebei We willen niks, willen alles Wat er is, alles wat er is We willen niks, willen alles Wat er is, alles wat er is mm. Op het strand, terwijl we kijken naar de overkant we verlangen naar die afstand, verlangen naar dat land we Kijken naar schuim, dat trilt en wiebelt Open op avonturen, terwijl alles kriebelt Weer de weg van hier, worden gek van hier Niet alles werkt, niet alles moet op dezelfde manier Laat ons niks zijn, laat ons alles zijn ons allebei. Wij willen niets, willen alles. alles wat er is, niet, alles. alles wat er is. Wij willen niets, willen alles. alles wat er is, alles wat er is. Wij willen niets, willen alles wat er is, alles wat er is. Wij willen niets. Ik alles wat er is, alles wat er is. Hmm. En als we ouder zijn en terugkijken, zorgen we dat we trots kijken, geen spijt krijgen. We gaan blij, blij En wat er ook gebeurt We gaan gelukkig zijn Echt gelukkig zijn Zullen nu zijn bij alle Wij allebei Wij allebei, bij allebei. Ja, en uh, we zijn nu toegekomen aan het laatste, het laatste de, lied van de EP. Dus. Ja, laatste lied van de EP. <laughs> Tot een eentje van de toe. Ja, oké. Okay. Nou, ik zou uh, zeggen, laat hem maar horen. Yeah, thanks. Dus in mijn bed houden me wakker het door, maar ze winnen toch vooralsnog. Steeds dezelfde vraag knaag Heb ik me zo vaak afgevraagd? Wat dacht jij dan? Wat de fuck dacht jij dan over ons? Over haar? Over ons? Dacht je niet na? Nou. Slapen, nooit meer slapen, blijf liever wakker, zet alles toe. Tot mijn hoofd. On In mijn bed Ze krijgen mijn handen gedonder. Speelt zelfde elke nacht. Had dit niet gedacht, dat dit niet verwacht. Wachtte vaak af te langer. Maar ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Wat dacht jij dan? Wat de fuck dacht jij dan over ons? Over haar? Over? Ons. Dag, je na. No. Zo uh, dadelijk nog even een kleine afsluiting uh, doen van deze uh, nu al geslaagde avond. Maar we hebben nog een lied. En dat is een ode aan het brein. Want uh, dat is toch wel het uh, terugkerende thema in deze alternative FM. En dit is Even Even, de laatste van Lacette. Het brein. Nou ja, uh, dat is wederkerend uh, verhalen uh, vandaag uh, in uh, deze uitzending. Uh, over erin, mentaliteit ja. en uh, uh, alles met gevoel en uh, noem maar op. Nou, dat uh, is bij jou ook heel sterk uh, teruggevoegd. Bijna, ja. ja. Dus in dat uh, opzicht is het wel een mooie rode draad. Ja. Vond je het leuk? Ik vond het gek, ja. Denk ja, uur, ja, ja, dat is goed. Dat is goed. En, uh, want uh, kijk als er nog meer aankomt. Uh, en ik ga ervan uit uh, dat jij nog, je uh, ja, dat, uh, dat het creatieve brein bij jou ook niet stilstaat. BDP zijn we al mee bezig.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 Uh, in de zaal zal het uh, nog uh, niet veel anders zijn denk ik. Uh, nee. Dan moet je gewoon op je kring zitten. Moet je gewoon de... zitten. Ja, ik, ja, ik wil op blijven staan. Daar moeten mensen volgens mij. Dat zitten. Dat is toch eigenlijk ook. Uh, dat die, ik hoor wel eens van die, van die stevige bands. Ja, maar daar zitten die mensen allemaal op een kring ja. eigenlijk. Ik heb geluk met de soort muziek. Het ja. past, zeg maar. Dat is, dat is natuurlijk iets idealer. Ik heb daar geluk mee. Ja. Ja. Uh, als er nog een gig komt of een optreden of wat dan ook. Wat is de eerstvolgende? volgende? Wat is de eerste volgende? Is volgens mij twee takt Utrecht met band. Oké. Okay. wel Utrecht uh, buiten. Ja. 2 uh, september uit mijn hoofd ja, dat, ja. Scheelt. dat scheelt, 2 september oh, dat, dat is vlak voor een weekend dat wij hier uh, <laughs> oh, <shit. laughs> Er werd uh, mij gevraagd uh, Kom je dan? Ja, ik zeg nou, <laughs> vooral het eerste weekend van september Ik denk niet dat dat uh, echt uh, nee. gaat lukken uh, Ik vond het leuk dat je geweest uh, bent ja. ja, ik vond het leuk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 www.altvm.nl Ja, we hebben een website uh, waar ook nieuwsartikelen en al dat soort dingen meer op staan. En dit is daar een van Out to the Quiet. En het nummer dat heet Island. En uh, dan is het uh, gewoon weer tot volgende week. Dag. Been up all our time. The was too hard to bear. It made us want to leave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 was too hard to bear, it made us want to leave, whispers overseas drew us here, they've been